4 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. De stroomstoring in Utrecht is bijna verholpen. Zo'n 3000 huishoudens zitten zonder elektriciteit. Dat duurt mogelijk nog een paar uur. Rond half elf ontstond de storing in een groot transformatorstation... waardoor zo'n 20.000 huishoudens geen stroom hadden. Het merendeel heeft nu weer elektriciteit. Volgens netbeheerder Stedin wordt gefaseerd overgeschakeld... naar stroom van andere stations. Gaddafi's dochter Aisha is in Algiers bevallen van een dochter. Dat heeft het Algerijnse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Aisha kwam gisterochtend in Algerije aan, samen met haar moeder en twee van haar broers. Algerije zegt dat Aisha's zwangerschap een van de redenen was om de familie in het land toe te laten. Een man van 20 uit Limburg die met een scooter een politieman omverreed, moet twee jaar de gevangenis in. Hij reed vorig jaar augustus in Tegelen zonder rijbewijs op een gestolen scooter. Hij deed een wedstrijdje met vrienden. De man negeerde een stopteken van een agent en reed hem aan. De politieman liep enkele beenbreuken op die zo ernstig waren... dat hij niet meer kan werken als agent. De man werd door de rechtbank eerder tot ruim een jaar cel veroordeeld maar in hoger beroep valt de straf nu fors hoger uit. Hij kreeg drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man die vorig jaar in Arnhem tijdens het zomercarnaval Rio aan de Rijn iemand doodschoot, is veroordeeld tot twintig jaar cel. De moord was een vergelding voor een schietpartij in 2004 op Curaçao. Daarbij werd de dertigjarige man, die nu is veroordeeld, vijf keer geraakt. Het slachtoffer kwam uit Den Haag. Bij de schietpartij in Arnhem raakten twee andere bezoekers gewond. De persrechter legt uit waarom 20 jaar cel is opgelegd. Omdat er hele ernstige feiten bewezen zijn geacht... namelijk één moord en twee pogingen tot moord. En de eis van de officier was 22 jaar. En de rechter is daaronder gaan zitten, de rechtbank... omdat de rechtbank uit zou gaan van verminderde toerekeningsvatbaarheid... van de verdachten zoals de gedragsdeskundigen dat hebben vastgesteld. Dit jaar gaat Rio Rijn niet door. De organisatie zegt dat er geen geld beschikbaar is... voor extra veiligheidsmaatregelen. Er is mogelijk opnieuw een auto beschoten. Op de A4 bij Leidsendam sneuvelde vandaag een achterruit van een auto. De politie onderzoekt of het raam kapot is gegaan door een beschieting. Volgens de politie komen er tientallen tips binnen die mogelijk leiden naar de daders. De politie sluit niet uit dat er sprake is van kopieergedrag... en er meer snelwegschutters zijn. En dan nog het weer... Nog kans op een enkele bui, vooral in het noorden. Vanavond opklaringen, het koelt vannacht af tot 11 graden aan zee. Tot 7 in het binnenland. Morgen opnieuw bewolkt en in het noorden ook weer kans op een bui. ANWB ah, Verkeersinformatie. De avondspits is al in volle gang. Er staan 20 vieles, bij elkaar 70 kilometer. Het meeste daarvan staat op de wegen rond Amsterdam. Het hangt samen met een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad. Er staat tussen Osdorp en Westpoort 4 kilometer vielen. De weg is bij Westpoort dicht. Die wordt omgeleid via de af- en oprit. Omrijden via de Zeeburger Tunnel levert niet zoveel, niet zoveel tijdwinst meer op. Want daar staat inmiddels zo'n 12 kilometer vielen tussen Osdorp en de Zeeburger Tunnel. A20 van Gouda naar Hoek van Holland na een ongeluk met een vrachtwagen bij de Afrit Westerlee 2 kilometer de rechte is dicht. Zoek veel vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam 7 kilometer de rechte is dicht.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 Daar beantwoorden wij bovendien iedere dag de tien meest gestelde vragen. Ook die van u. Wij zijn Robeco, die investment engineers. Stem vandaag op de beste radiocommercial van 2011 en maak kans op een mooie prijs. Stem vandaag nog op www.debesteradiocommercial.nl Dit is Radio 1, WPRO.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij u tot half vijf op deze zender Radio 1. Met ons politieken, eh, politieken, politieke vragenuur moet ik zeggen. Hier in de studio, Aukje van Hoesel, hartelijk welkom. Dank wel. Politiek verslaggever bij De Groene Amsterdammer. En nieuw in ons panel, en zeer hartelijk welkom ook, Frank Hendricks. En hij is politiek redacteur bij het Algemeen Dagblad. In de studio in Den Haag verwachten wij de D66-fractievoorzitter... Alexander Pechtold, die komt net uit een besloten over... De commissie Buitenlandse Zaken had een vertrouwelijk gesprek met de topman van Shell. Maar niet zo besloten dat hij er niks over gaat nee, nee, zeggen? Nee, toch? het was besloten totdat hij de kamer uitkwam natuurlijk, De ja, deurtje op deed. Het. het gaat over de rol van Shell in Syrië. Uh, Pechtold in elk geval wil dat uh, Shell daar weggaat, in elk geval ophoudt met alles wat ze daar doen in Syrië. Hij is onderweg, is uh, rent naar de studio hebben wij begrepen, zit er nog niet. Ger, Lijkt mij dat we dan eerst... Uh, Kundus, Kundus en de politietrainingsmissie. Dat was natuurlijk een heel onaangenaam uh, berichtje voor uh, GroenLinks. Met name uh, Aukje van Roesel. GroenLinks was met moeite voor die trainingsmissie. En niet na dan dat Rutte beloofd had... dat het wordt alleen maar civiel en helemaal niks vechten. En iedereen die iets van Afghanistan wist... die wist dat dat echt een enorme onzin is. Haagse realiteit versus de echte realiteit in het zand van Kunduz. Uh, want... Een politiecommissaris daar in Koendo zei... er gaat gewoon helemaal wel gevochten worden. Toen komt er nog eens een keer van de White in het Volkskrant... een groot verhaal overheen die iedereen gesproken heeft... zo'n beetje bij wijze van spreken in Coendoes. En die allemaal zeggen, als ze hier niet komen verder, kunnen ze net zo goed opdonderen. GroenLinks in de problemen? Um, nou ja, als GroenLinks in de problemen zit... dan zit misschien daarna het kabinet ook in de problemen. Als zij een steun terugtrekken, is de steun weg. Um, wat ik zo destijds al hoor, toen GroenLinks dat bedong... dat er niet gevochten moest, mocht worden, uh, had ik ook wel zoiets... ja, dat is weer van zo'n bureaucratische, vanuit Nederland uh, opgemaakte uh, regel. Dat is, denk ik, daar niet de realiteit. Toen ik gisteren las uh, dat die uh, politiecommissaris zegt... ja, er wordt natuurlijk toch gevochten, want stel, er is een terroristische aanslag. En dan komt als eerste de politie ter plekke. Um, uh, en die zou niet mogen terugvechten. Toen dacht ik, ja... Als dat in Nederland zou gebeuren, dan zou ik ook niet meer uh, um, geloven in de politie. en Dan zou ik ook geen terrorisme meer nodig hebben, denk ik, nee. dacht ik toen. Want dan spring ik uit mijn vel van woede. Je hebt deze Afghaanse realiteit dat De Nederlandse is al voldoende. Ja, dus, dus ja. Dit, wordt, dit wordt een gevecht over semantiek wat vechten ja, is precies. wat niet vechten ja. is. Maar Frank Hendrik, dan ja. vraag je je toch af. Waarom GroenLinks, en we, we hebben het ons toen mm. afgevraagd, we vragen het ons nog af, want je ziet nu de gevolgen. Waarom ze koet een reden hebben willen vinden, om namelijk te zijn. onmogelijke ja. voorwaarden stellen, om toch maar voor te kunnen stemmen. Was dat, zoals dat heette, die salonveegheid, maar volhouden dat we ooit nog eens in een kabinet komen. Waarom hebben ze dit toch gedaan? Ja, Jolanda Saps zei zelf dat het haar passie voor Afghanistan was destijds en van de partij. Maar ik denk dat dat zeker ook een rol heeft gespeeld. Hè? Dat, dat je als partij ook moet laten zien uh, dat je moeilijke beslissingen kunt nemen. Maar ik denk dat voor GroenLinks uh, is het wel heel problematisch... dat uh, nu het beeld is ontstaan dat dit de missie van SAP is. Hè? Dit is de missie van GroenLinks. Hm. Want als de geschiedenis iets heeft geleerd aan Afghanistan... is dat zo'n missie zeker niet vlekkeloos verloopt. Hè? Doel, uh, om het uh, zachtjes uit te drukken. Hm. Dus ik, ik, ik vraag me ook af, hoor, de strategie van, van GroenLinks... om nu bijvoorbeeld weer te reageren op dit bericht. Hè? Want het is op zich ook in die debatten wel aan de orde gekomen... dat als er een aanslag gebeurt, bijvoorbeeld, dat die politie daar uiteraard naartoe gaat. Het is meer dat zij niet uh, op eigen initiatief... de confrontatie met de Taliban moeten gaan zoeken. Maar nu door meteen te reageren met vragen... Hè? want het is heel merkbaar dat Pechtold, die ook voor was... Die heeft geen vraag gesteld. Die zegt van ja, dit, dit is gewoon ja. wat we hebben afgesproken. Nou, mm. nou hebben we dus hier even o, geen, geen GroenLinks-Kamerdebat. Het Kamerlid hierbij waarmee we kunnen dat discussiëren. Heeft een ja, nee, dat snap ik dat ze niet. <laughs> ik denk dat ze niet wilde, laat nee. ik zo zeggen. Maar even, ik, ik, daarom probeer ik even van hun uit te redeneren. Mm -hmm. Zij konden gisteren bijna niet anders dan reageren op wat, uh, wat er in de volkskrant stond en wat dat weer voor uh, uh, uh, media-aandacht kreeg. Ze konden bijna niet anders. Ze hebben niet de Kamer uh, versneld bij elkaar geroepen. Dus ik denk dat zij hopen dat uit die antwoorden op die vragen zal blijken dat dit nog past binnen hun... Uh, uh, strategie. En ja. dat, dat hmm. alleen maar duidelijkheid schept, want niks vragen was onduidelijkheid geweest. Ja. Maar hoe moet je dat nu gaan voorstellen, Frank uh, Hendricks? Want we krijgen de komende jaren natuurlijk tal van incidenten, want die lui die zeggen dat daar wel degelijk gevochten gaat worden, die gaan natuurlijk gewoon gelijk krijgen. Dus je krijgt elke week een incident. En als GroenLinks, wat jij dan zegt, mo haar mond houdt, dan gaan die andere partijen, die heel erg tegen waren, de SP bijvoorbeeld, die gaan daar ontzettend lopen lopen, zakken van, uh, hallo, moet je niet... Uh, uh, is dit wel volgens jullie afspraak? Maar, en daarbij komt nog eens dat GroenLinks zelf een afspraak heeft... met zijn eigen congres, met zijn eigen leden... om heel ja. erg de vinger aan de pols te houden. Dus of ze willen of niet en of het goed is voor de publieke opinie. Ze moeten permanent vragen stellen. Ja. Ze zitten in een onmogelijke situatie. Nee, dat, ik, ik, dat, dat zeg ik. Het is heel ongelooflijk lastig voor GroenLinks. Want dit is natuurlijk, nou, we hebben het nu over een hypothetisch geval nog. Hè? Ik bedoel, het is een commandant die iets zegt. En het zijn de mensen ter plekke die iets zeggen. Maar er komen daar natuurlijk gewoon concreet... Hè, er vallen doden, er wordt geschoten. Ik bedoel, alles, dat alles gaat gebeuren... Ja. Maar en, uh, ik, is wel, ik vind toch nog steeds... er is een groot verschil dat als de politie daar komt... om zich te verdedigen omdat er een terroristische aanval is... dan dat de politie wordt ingezet... om actief uh, uh, met eigen, uit eigen initiatief te nemen om taliban te gaan ja. bevechten. Dus als hmm. eerste schiet, zal ik maar zeggen, vind ik toch... Nee, ik bedoel, natuurlijk. Nee, maar bedoel, het, is wel, het beeld is nu een uh, beetje ontstaan... dat GroenLinks een missie wil... Hè, waar de politie alleen maar uh, bekeuringen uitschrijft en snelheidscontroles ja, ja. doet. En dat is natuurlijk Het gewoon volstrekt onrealistisch. De onmogelijke ja. situatie waarin GroenLinks toch terecht is gekomen. Meneer Pechthold, ik begrijp dat u inmiddels heigend achter de microfoon bent neergevallen in Den Haag. Nou, ik ben, heb gelukkig enige conditie mevrouw. Dat, dat is goed. Goed, goed om te horen. Zoals u hoort uh, waren wij maar alvast begonnen. Natuurlijk niet over Shell en Syrië, want daar hebben we u echt hard voor nodig, maar om even te praten over de commotie die is ontstaan, toch weer over de missie in Kunduz, maar dan vooral over de, over de moeilijke rol die groenlinks zichzelf in dit geheel toch heeft toebedeeld. Zij hebben uh, vragen gesteld... naar aanleiding van die ja. berichtgeving. U niet, u was ook voor die missie. U heeft geen vragen gesteld. Nee, omdat het voor mij, de, de reportages nu uit Koendoes, toch eigenlijk wel past in het verwachtingspatroon... wat ik uh, ja, uh, had toen we aan, aan deze missie begonnen. Vechten dus. Nou, vechten. Dat uh, wordt daar aangekondigd in die reportages en in die berichten. Nou, luister eens, als er in Nederland, hè, ik heb letterlijk van de verslaggevers ook begrepen hè, de voorbeelden. Stel dat er in Nederland een, een hotel door terroristen wordt bestormd. Ja, wie zijn er als eerste bij? Dat is de politie, de platte pet. Hm. En als er op geschoten wordt, schieten ze terug. En daarna komen de terreurinheden. Nou, en dat is dan in Nederland. En in, Afganis, of in Afghanistan gaat dat niet anders. Ja, uh, maar u heeft ook de reportage in de Volkskrant vanmorgen gezien. Nathalie Reitin, uh, die, heeft, uh, die is iedereen afgeweest in Koentoes die ze te pakken kon krijgen. En ze zeggen allemaal. Die Taliban moet actief aangepakt worden, ja. anders hebben ze hier helemaal niks te zoeken. Ja, en dat zal ook, er zijn ongeveer vijf soorten politie in Afghanistan... dat zal, zullen ook de anderen hm. doen. Deze nieuwe vorm van politie in de grote delen van Afghanistan nog niet bestaand... is er echt voor de directe hulpvraag van mensen. Niet voor de parkeerboetes en, de, en de fietsers zonder licht... maar wel voor uh, het feit dat je gewoon uh, basale mensenrechten uh, uh, weer krijgt. Hm. Uh, en dat daar uh, in, in al het realisme van die omstandigheden... die niet vergelijkbaar zijn met Nederland... dat daar natuurlijk het woord politie... Uh, ja, iets anders betekent. In, in dat realisme heb ik ook uh, meegedacht over deze, over deze missie. Denkt u niet dat we straks elke maand een Kamerdebat hierover krijgen? Uh, wat mij betreft niet. Uh, wat mij betreft was ook de reactie van het kabinet uh, afdoende. Hm. Oké, okay, we gaan naar Shell. Uh, het was vorige week, meen ik, dat u Shell opriep om... Aan zijn stutten te trekken uit Syrië. Sy Shell is de tweede grootste oliemaatschappij die actief is in uh, Syrië. Tussen de 5 en de 8 procent van hun begroting uh, hangt af van de, van de opgepompte olie van Shell. U zegt wegwezen, want je verdient geen geld uh, voor een regime dat moord en terroriseert en haar eigen be bevolking. Nou, u heeft vandaag een gesprek gehad, de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, een gesprek gehad met Shell, met de president-directeur Nederland, Dick Benschop... voormalig P van A, staatssecretaris Europese Zaken. Wat heeft Shell gezegd? Ja, u vat het even in uw woorden samen. Dat, dat laat ik dan ook even voor uw rekening. Wat ik tegen Shell heb gezegd is... kom eens praten met ons in plaats van dat we over jullie praten. En mm -hmm. luister eens naar de internationale roep om sancties... naast visa en het bevriezen van tegoeden... om die toch nu te gaan uitbreiden en het regime van Assad echt te raken. Nou, Shell is op die uitnodiging ingegaan. Dat vind ik ongelooflijk goed. Want men is dus dat debat over maatschappelijk ondernemen niet vandaag uit de weg gegaan. Men heeft uh, ruim een uur ons over ja, de mogelijke en onmogelijkheden van sancties uh, uh, verteld. Over de veiligheid, over de kans dat andere bedrijven of andere landen, China, Rusland... Inspringen. Um, en men heeft de houding van als ja, de internationale gemeenschap, Europa, de Verenigde Naties deze sancties willen, dan zullen we die uitvoeren. Dus uit eigenaarbeweging uh, alleen zullen ze het niet doen? Nee, dat, dat, dat kreeg ik er niet uit mee. Ik had het eventjes natuurlijk gehoopt, omdat wat u zelf ook zegt, de belangen van het Syrisch regime uh, van Shell zijn groot. Maar wil deze 66 Shell weggaat uh, uit Syrië? Ik, ik, ik wil geen Shell weg uit Syrië, ik wil dat het regime zo goed mogelijk getroffen wordt. En ik gaf al zojuist aan dat, nu vijf maanden. Uh, nu de onrust al duurt. 2000 doden zijn gevallen. visa en, en, en het bevriezen van, van, van tegoeden. niet echt lijkt uh, te werken. Uh, en uh, om, om, omdat ik ook geen, geen verwachting heb. dat de internationale gemeenschap. anders dan bijvoorbeeld in, in Libië. Uh, zal ingrijpen, is het treffen in de portemonnee. Uh, het enige. Maar, maar werkt zo'n boycott? Want in jullie eigen notitie staat ook. Hè, bijvoorbeeld bij Iran is een boycott afgekondigd. Yeah. <laughs> in 2010. En dus toen meer olie geëxporteerd dan ooit. Hè? Vooral omdat India, China dat soort landen zich er niet aan houden. Dus waarom zou dat nu bij Syrië wel gaan werken? Om, omdat we dan dus wel moeten samenwerken. En daarom zouden de Verenigde Naties daar ook een belangrijke rol moeten hebben. Om te, inderdaad te voorkomen dat andere landen erin springen. Maar laten we niet vergeten. Kijk naar de getallen. 95% van de Syrische olie gaat naar Europa. Dus als Europa daar een vuist vormt. als minister Rosenthal. En hij heeft al aangekondigd dat hij de huidige sancties onvoldoende vindt. Dus ik neem aan dat hij dan aan onze zijde staat, dan heeft Europa hier wel degelijk kans... om het regime in de portemonnee te raken. Ook van Roesel. Wat ik niet zo goed snap, meneer Pechtold, in uh, Goedemiddag trouwens... Ja, is dat u dus enerzijds, althans zo heb ik het begrepen, uh, het bedrijf oproept... om uh, maatschappelijk verantwoord uh, zich te gedragen. Maar vervolgens alle de begrip voor hebt dat dat bedrijf wacht... op de internationale gemeenschap. Nee, kijk, ik, ja, ik, ik, ik, zo voor, ik, komt het wel over. Nou, dan zal ik nog iets, iets duidelijker zijn. Ik ben politicus, ik ben consument... en ik verwacht van een bedrijf... wat toch een vrij Nederlands uh, he, gevoel oproept als Shell... Mm -hmm. dat men voorop loopt in zaken als het gaat om milieu-mensenrechten. Nou, voor mij is Syrië geen vraagteken meer. Ik vind het dus ook teleurstellend... dat ze niet zelf hun randvoorwaarden vandaag hebben geformuleerd. Uh, maar ik heb juist het initiatief tot dit gesprek genomen... omdat ik vond, ja, ik kan nou weer kamervragen... of ik kan over hen heen communiceren. Vandaag hebben we de kansen gerepeld om met ze te praten en vervolgens trek ik mijn eigen plan weer. En wat mij betreft komt die boycott toch wel. Maar wat ik ook zo bijzonder vind aan de hele situatie... is dat de internationale gemeenschap en mogelijk ook Nederland... en de Europese Unie uh, het regime uh, uh, zo tot nu toe... Uh, ongemoeid in, hebben gelaten? Eerder gesteund en nu ongemoeid hebben gelaten. Ik denk mede vanwege belangen zoals Shell... En Shell blijft er zitten omdat de, de, de, de politiek niks doet. Dat vind ik altijd wel een mooie padstelling. Dat klopt. En daarom, daarom moet je de kansen pakken als ze er zijn. Nou, die zijn in Libië gepakt. En dat is met zelfs internationaal ingrijpen gebeurd. Tunesië, Egypte gingen op een andere manier. Het is ook moeilijk te vergelijken. Maar ja, ik ben het helemaal met iedereen eens... dat er nog vele landen op de wereld zijn... waar mensenrechten anders liggen... waar het milieubeleid van bedrijven en multinationals anders gewogen wordt. En daar is ook ook een taak voor de internationale politiek. En daarom dring ik ook met name op samenwerking aan. Als Europa, die 95 van Syrische olie, nou als, als ze dat weten te keren, dan is dat een klap in, in, in het gezicht van het regime. En zorg dat je ondertussen, via de Verenigde Naties... zorgt dat, dat meneer Poetin en, en, en, en China dat die zich ook gedijst houden. Oh, dan had ik nog één vraag, eigenlijk als het mag, meneer Pechtold. U zei, ik ben politicus, maar ook consument... Toen dacht ik even, gaat u nou oproepen aan ons consument om Shell te boycotten? Nee, dat ben ik niet. Maar uh, ik, ik, ik geef aan dat ik, net zoals u, of het nou een, een spijkerbroek is gemaakt... die met kinderarbeid is, of, of, of de, de eieren die ik uit het schap haal... met meer of, of minder loopruimte. Uh, zo kijk ik ook naar, naar Shell. Shell. Maar waar roept u de... dan wel toe op? Dat is mij dan nog steeds ik niet roep... duidelijk. Nou, ik, ik roep op dat de, de, de regeringsleiders, de minister van Buitenlandse Zaken... die daar nu over aan het overleggen zijn... en waar ik veel verwachting heb dat eind deze week Europa een besluit neemt dat ze tot die olieboycott overgaan. Dus geen Brusselolie uit Syrië in Europa, dat is wat u zegt eigenlijk? Ja, en Shell heeft aangegeven vandaag, en dat zie ik als winstpunt... dat ze dat ook uh, zeer snel en trouwhartig zullen uitvoeren. Meneer Benschop, die daar uh, zit, nu natuurlijk als topman van Shell... was uh, ooit in een ander leven staatssecretaris voor Europese Zaken... zou het misschien nog enigszins kunnen helpen dat hij uh, aan boord zijn Europese contacten en het kennen van Europa uh, aan kan boren... om ervoor te zorgen... Uh, dat er vanuit Europa inderdaad eens een keertje standvastig en eensgezind opgetreden wordt? Of ik gaat gewoon... hij die twee petten niet dragen? Dat, dat, kijk, Je kan nooit mensen vragen hun verleden uit te schakelen. Dus ik, ik verwacht dat hij <laughs> dat mee laat wegen. En ik heb in ieder geval vandaag gemerkt dat hij niet schrok van camera's of kamerleden. Ja. <laughs> nou, ik heb hier nog één vraagje over. Je zei net iets wat, wat ze niet begreep, wat ik dan niet zo goed begrijp, eh, dat er dan dat er toch een beetje door deze actie in het gesprek met Shell gesuggereerd wordt. Dit is eigenlijk een in- en in goed regime, dat is de laatste jaren een beetje eh, verslechterd. En eh, de terreur heeft toegeslagen. Dat is toch niet zo? We weten toch wat die vader van Assad, Absoluut. de vorige president, allemaal gedaan heeft. En eh, het is een beetje flauw, misschien om te zeggen, maar waar waren wij dan toen ja. tegen Shell? Ja, dat, dat klopt. En misschien... Ben Bent u nooit in Tunesië, Egypte en al die andere landen op vakantie geweest? Hoe kunnen we ons dat allemaal nee. al vragen? Ik, heb, ik ben in 2007 met een kamerdelegatie bij deze president Assad geweest. En daar zat tegenover ons een, een, een man die eigenlijk helemaal niet bedoeld was op deze troon te komen, want zijn broer die zichzelf dood heeft gereden, die zou dat doen. Dit is een, een man die als een oogarts in Londen is opgeleid met, met een westerse vrouw en zeer verwesterd leek die ons uh, aan hervormingen te willen. Hij was trots op het aantal vrouwen in gemeenteraad. Dan ga zo maar door. Nee. Maar wat blijkt is dat daar om Heen, toch een klik ziet en een, een regime zit... Die, eh, die die veranderingen en hervormingen niet heeft doorgelaten. En ja, dat was 2007 en 2011, moet hij vrezen... Eh, of, of zijn laatste dagen als, als leider van het land niet geteld zijn. Frank Hendricks, tenslotte, ja Ik vraag me toch af wat vandaag of, of heeft opgeleverd. Want u zegt, het is winst dat Shell niet heeft gezegd... we gaan die boycott, uh, internationale boycott uitvoeren als hier komt. Maar dat hebben ze altijd gezegd. Dat, dat hebben ze nooit uh, ontkend. Dus wat is dan de winst van vandaag? De, de winst is dat iedereen ziet dat de huidige uh, sancties, vijf maanden is, is er nu onrust in, in Syrië, 2000 doden, in, inmiddels te, in ieder geval te betreuren. Uh, het praten over olie, dat doen we nou al weken. Het is drie weken geleden dat Hillary Clinton Europa zei, schiet eens op. En wat de winst van vandaag is, is dat iedereen weer even ziet dat 95% van die olie naar ons komt. En dat er dus een verantwoordelijkheid ligt bij de politici, bij de consumenten, en bij uh, de bedrijven zelf. En in die mix moeten we de juiste keuzes nemen. Laten we het over de toekomst van ons Koningshuis hebben. Ja, want het topic. alsof de K in de maand is. Want de PvdA kwam verleden week met een voorstel om het Koningshuis te reorganiseren. De Pvv zal donderdag de plannen presenteren. En Rutte heeft maan, uh, premier Rutte in mei een brief geschreven aan de Kamer... over hoe hij dat tegenaan kijkt. Het komt erop neer dat er een meerderheid zich lijkt af te tekenen in de Kamer... die gewoon de macht of de invloed van het huis wil kortwieken. Frank. Ja, dat klopt. Er wil iedereen buiten dat over elkaar heen om ja. met voorstellen te komen. Waarom nu erop... ineens? Nou, ik denk dat vooral omdat we natuurlijk een, een wisseling van de wacht krijgen. Hè? Dat we koning Willem IV uh, wellicht binnenkort uh, op de troon hebben zitten. En... Um... Ja, het is heel opmerkelijk dat uh, die coalitie hè, van, van, van partijen... Die, die iets willen doen aan het Koningshuis... en een politieke rol met name van het Koningshuis... Hè, dat gaat dus van uh, de PVV uh, tot uh, PvdA, GroenLinks en D66. Uh, Mark Rutte had het vrij, premier Rutte had het vrijdag voortdurend over. Ineke van Gent en Geert Wilders willen dit. Nou, dat is op zich een, een, een combinatie die je niet vaak hoort in Den Haag. Ja. Maar het is, ik denk nog steeds wel de vraag... of er echt daadwerkelijk heel veel gaat veranderen, omdat... Uh, de PVV heeft dus een initiatiefwetsvoorstel geschreven. Daar hebben we die Kamerleden maandag gewerkt, Dat is ook steeds weer uitgesteld. Dat wordt nu over een paar dagen gepresenteerd? Ja, dat wordt dus donderdag gepresenteerd. Heb je al een tipje gezien? Nou, ik heb het even gezien. Want het is, omdat het is voortdurend werd uitgesteld, begon ik op een gegeven moment te twijfelen of het wel echt bestond. Maar ze, ik heb het pakket gezien. Ik heb het even mogen inkijken. Ze waren er nou, heel tevreden over. Dat is volgens de PVV-Kamerleden die mee bezig zijn. In een heel genuanceerd verhaal met voetnoten en alles. En ze hadden ook gehoopt dat daar een serieus debat over zou komen. Maar goed, de PVV heeft eigenlijk al gezegd. Die voorstellen gaan ons veel te ver. He, maar wat heb je gezien? Ge ge ja, het, het ja, dus het is een wetsvoorstel. De PVV wil heel duidelijk de, koningin uit de, of de koning mm -hmm. uit de regering. Mm -hmm. En dus, dan moet je de onschermbaarheid uh, ja. okay. uh, aanpassen en dat soort dingen. Terwijl voor de PVDA dat veel te ver vindt gaan. En die willen alleen uh, de, koningin, of de koning uit, uh, uit de Raad van State. Mm -hmm. Meneer Pechthold, het is natuurlijk iets waar D66 als uh, uh, enige partij al heel lang uh, mee bezig is. Niet alleen de hervorming van heel Nederland, maar zeker ook van, <laughs> van het Koningshuis. Welke van de voorstellen boeit of, of trekt u? tot nu het meest, ik vind lijkt Het lijkt nu het meest haalbare op? Ik vind het ongelooflijk interessante ontwikkelingen. Vele voorgangers van mij hebben veertig jaar lang... al hun ideeën naar andere fracties gebracht. En ik vind het fantastisch dat er nu veel gepikt is. want Beter goed gepikt mm -hmm. dan uh, dat iedereen maar het voor zich blijft. Het is uiteindelijk worden. toch fijn dat D66 zo'n lange adem heeft, hè? Ja, het, he? ja, ja, ja. We gaan het misschien nog eens een keer meemaken. Kijk, wat ik heel belangrijk vind, is dat we het niet vanuit rancune... Hè, want dat had ik bij de PVV wel eens het gevoel van... Dat is, het is meer om een soort tegen het Koningshuis, maar dat we het vanuit het principe... en mijn principe is dat macht niet samengaat met uh, waar je wiegje heeft gestaan. Ja. Nou, van daaruit denk ik dat het belangrijk is om het nu te doen. We hebben de afgelopen vijf jaar in ieder geval toen ik fractievoorzitter... was dat keer op keer bij elke begroting met de minister-president aan de orde gehad. Ja, ik zou uiteindelijk naar dat ceremoniële uh, koningschap willen. En ik merk dat de PvdA weer enige koudwatervrees heeft... en het allemaal weer niet aandurft. Dus ik ben het met de cynici eens eerst zien dan geloven. En ik denk dat bijvoorbeeld het voorstel wat mijn collega Boris van der Ham... heeft gedaan om uh, uh, haal nou eens in die kabinetsformatie het staatshoofd eruit... ...en neem als politiek zelf het voortouw. Uh -huh. Dat maar is een, denk ik, op zijn minst haalbaar. ...uit de, de... Maar ik, ik, ik behoor dan ook tot die cynici... ...want uh, ik vrees dat u nog minstens vijf jaar... ...en denk ik langer dan in de politiek moet blijven, meneer Pechtold... ...want dat uh, uh, niet de rol van de koning uh, halen uit de kabinetsformatie... ...kan op papier eigenlijk al heel lang... Ja. En dat is tot nu toe nooit gelukt. Dus dan, dan, ja, ik word er ook heel cynisch van... en ook van uh, uh, de, uh, de koning halen uit... Uh, als voorzitter niet meer laten zijn van de Raad van State. Ja, er is dan nu misschien een gewone Kamermeerderheid voor. Maar er moet dan na de verkiezingen nog een tweederde meerderheid voor zijn. Want daar is een grondwetswijziging voor nodig. Ik wens u eerlijk gezegd heel veel geluk. En ik ja, hoop... Hoefsel... Nog één ding... Ja. Ik, ik hoop dat uh, uh, eigenlijk voor Beatrix... dat ze dat allemaal niet meer mee hoeft te maken. Want anders moet ze nog heel lang op die troon blijven zitten. Dan is ze boven de tachtig straks. Nou, nee, laten we nou eens even naar kijken. Wat, wat bijvoorbeeld bij die kabinetsformatie belangrijk is... dat waarin in het verleden kan, dat dat nu moet He, dus dat de politiek zich gewoon in het eerste debat gaat buigen... zelf in het openbaar praten over informateurs en ga zo maar door... waardoor we ook niet die rare dingen kregen die we vorige zomer hebben gehad. Ja, en vervolgens zitten er gewoon inconsequenties in het systeem. He, een voorzitter, van, een president van de Raad van State, wat het staatshoofd is... adviseert zichzelf omdat het staatshoofd ook onderdeel van de regering is. Ja, dat, dat, dat zijn dingen waar ik denk, 2011 en zeker met dadelijk uh, een nieuwe koning... dat moet je toch gewoon willen regelen... En als het dan weer de, de, de, de conservatieven zeggen... ja, maar dat zijn allemaal dode letters... dan denk ik, ja, nou dan is het ook tijd om ze eruit te halen. Even nog maar, over die grondwetwijzigingen, Want dat is toch een belangrijk punt wat Oudje daar zegt. Want als, als je dat inderdaad moet gaan doen... dan ben je tot Sint-Juttemus bezig. De PvdA die wil bijvoorbeeld ook de koning... geen voorzitter meer laten zijn van de Raad van State. Maar die zeggen daarbij, geen grondwetwijziging. kan dat dan. Ja, dat, dat, daar zullen vast weer heel veel uh, staatsrechtgeleerden zich over buigen. Uh, uh, ik, onder leiding van Joop van den Berg van de PvdA. hij zou je commissie wel vertrouwen in hebben dan. Dus die, ik denk dat hij, dat, uh, daar, dat heeft hij niet zomaar opgeschreven. Nee. Dus dat zou, dat zou kunnen. Laten Frank we... Hendricks, uh, de PVV die het kabinet altijd op te jagen... over een aantal uh, belangrijke punten, asielzoekers, et, et cetera... die maken hier dus ook een groot punt van. Hè? En die willen gewoon dat uh, de koning geen lid meer van de regering is... naar nou de bekende dingen, politieke invloed inperken. Kortom, denk je dat... Ze dit hard gaan spelen, want dan moet er wel wat van komen. Nee, ik denk het niet. Ik bedoel, uh, Wils heeft uh, eigenlijk al heel tijd geleden gezegd... Hè, dat de koningin als een haas uit de regering uh, moet waangelookig zijn worden. Als een haas inderdaad. Ja, als een die, haas. Ja. Uh, nou, dat gaat wel heel langzaam. Het is een hele trage haas, uh, <lacht> heb ik het idee. Want uh, er is natuurlijk niks over afgesproken... Hè, in het gedoogakkoord akkoord of regeerakkoord. Dus uh, het PVV mag zijn eigen standpunt innemen... En het kabinet kan doen wat het wil. En het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat zij in elk geval... met geen enkel nieuw voorstel komen om... De rol van de koning uh, in te perken. Meneer de u denkt uiteindelijk alles bijeengenomen dat er wel degelijk wat van terecht gaat komen? Nou, verrassend misschien uit mijn mond. Ik heb wat dat betreft meer nu het gevoel dat de PVV uh, niet over één nacht ijs gaat en het echt uh, secuur wil gaan doen. Mm -hmm. Dan de P van de A die we toch elke keer bij al deze hervormingen de afgelopen 40 jaar uh, de hele proces naast ons hadden als D66. Maar als puntje bij paaltje kwam, uh, haakten ze af. Mm. Uh, de, de gekozen burgemeester was de laatste, altijd voor. Voor geweest. En bij de stemming is het de PvdA die het uiteindelijk uit handen laat vallen. Dus eh, met name daar zit ik nu te kijken van hoe, hoe recht mensen rug en hoe gaan we zorgen dat er een aantal concrete stappen waar helemaal geen grondswetswijziging voor nodig is. Dat is dat formatieproces. Hmm. Bijvoorbeeld het is gewoon een kwestie van reglement van orde waar het dan niet meer kan, maar moet. Nou, dat zijn echt stappen waar ik eh, graag de nieren van de collega's op wil proeven. Ook je van Hoesel tenslotte. En gaat dat dan allemaal gebeuren bij de begrotingsbehandeling van algemene zaken gewoon in oktober al? Of moet wat, het mij toch wel, wat mij betreft wel. Ik, ik heb nu, nu, nu vier keer met, met, met voorganger van Rutte Balkenende daarover gedebatteerd. Die vond het altijd niet nodig. Mm -hmm. Rutte lijkt daar in ieder geval toch wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat rustiger in te zitten in de zin van dat hij naar het krachtenveld in de Kamer kijkt. En ook de maatschappelijke veranderingen die natuurlijk ondertussen wel zijn doorgegaan. Goed, Alexander Pechtold hoorde u als laatste fractievoorzitter van D66. Hij deed mee vanuit de studio in Den Haag, waarvoor hartelijk dank. Graag gedaan. Frank Hendricks deed voor het eerst mee. Hij ja. is politiek verslaggever van het AD. We zien je vast de komende weken nog terug. En oud en vertrouwd, Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer ook. Hartelijk bedankt. Dank je De villa is morgen weer te horen vanaf half vier op deze zender. En zo meteen na het nieuws van half vijf. Het Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. Goedemiddag. Um, Zometeen nieuws over wapenvergunningen. Het zicht dat de politie daarop heeft. Of het zicht dat de politie daar niet op heeft. Jan van Halst, die vertrekt bij FC Twente. En dat ligt hij zo toe. En staatssecretaris Bleker, die waagt zich vanmiddag in het Dolfinarium. Hij buigt zich over het de water. orka van Nederland. Ik denk oh, het niet. Ik denk dat hij veilig aan de kant staat. En uh, we kunnen hem zo horen over uh, de orka. We zijn er na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. De politietop heeft geen duidelijk beeld van de wapenvergunningen die er worden afgegeven. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Drie kwart van de korpsen weet niet hoeveel wapens burgers hebben, hoeveel controles van vergunningen er zijn en hoeveel vergunningen zijn ingetrokken. De politie en het ministerie van Veiligheid weten al langer dat het registratiesysteem tekortschiet. De stroomstoring in Utrecht is bijna verholpen. Zo'n 3000 huishoudens zitten zonder elektriciteit en dat duurt mogelijk nog enkele uren. Rond half elf vanmorgen ontstond de storing in een groot transformatorstation, waardoor zo'n 20.000 huishoudens geen stroom hadden. Het merendeel heeft dus nu weer elektriciteit. Gaddafi's dochter Aisha is in Algiers bevallen van een dochter. Dat heeft het Algerijnse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.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 ANDB ah, verkeersinformatie. Ondanks het fraaie weer, aardig wat problemen op de weg. In totaal staat er 130 kilometer file. Vooral bij Amsterdam is het erg druk na een ongeluk nabij de Koentunnel op de A10 West richting Zaanstad. Maar uh, vooral niet meer omrijden, want de weg is weer vrij. De A10 West staat nog drie kilometer fiede voor de Koentunnel. Nou, ja, niet zo heel veel. De andere kant op is het uh, wel heel erg druk via de Zeeburgertunnel. Alle omrijders staan daar vast tussen Westpoort en de Zeeburgertunnel 19 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knoopend lunetten en woorden... 10 kilometer na een ongeluk, dat gaat weer rijden, de weg is weer vrij. Uh, A27 flinke problemen van Utrecht naar Breda... tussen knooppunt Everdingen en de brug bij Gorkum, maar liefst 20 kilometer. Ook daar was een, een aanrijding de oorzaak. De weg is zojuist wel weer vrijgegeven. Loopt door de file op de A27, ook flink vast op de A15 vanuit Rotterdam... tussen Sliederrecht en knooppunt Gorkum 10 kilometer. Op de N15 vanuit Europoort staat voor de havens 4100, 52, 104 kilometer file. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En de A325 van Arnhem naar Nijmegen staat voor Nijmegen 5 kilometer...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 Vanaf morgen een nieuwe reeks Caro's Oog in Oog. Scherp en spraakmakend. Een op één gesprek met prominente gasten uit binnen- en buitenland. 25 minuten verbaal duel op televisie. Oog in oog. Morgenavond tien voor half tien bij de Caro op Nederland 2. Ik ben directeur beleggingsfondsen van een hele grote bank.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. Hoeveel legale wapens hebben we in Nederland en hoe staat het met de controles hierop? Uit onderzoek van NOS Nieuws blijkt dat de korpsleiding het vaak niet weet. Zo direct de bevindingen van dat onderzoek. Een burgemeester gaat door het stof. Aleid Wolfsen van Utrecht heeft naar eigen zeggen pijn in zijn buik... dat in zijn gemeente te weinig is gedaan voor een weggepest homostel. Zijn excuses voldoende? En een Chinese investeerder heeft zijn oog laten vallen op IJsland. Prima plek om te golven, vindt de Chinees. Maar IJslanders hebben zo hun bedenkingen. Het Radio 1 Journaal is er tot half zeven vanavond. De leiding van de politiekorps in Nederland heeft onvoldoende zicht op de wapenvergunningen in Nederland. Ook weten ze vaak niet hoe hun afdelingen die de vergunningen beheren, functioneren. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het onderwerp werd natuurlijk actueel naar de schietpartij in Alfa aan de Rijn. De dader bleek een wapenvergunning te hebben. Justitiespecialist Ilan Sluis heeft namens NOS nieuws dat onderzoek gedaan. Ilan, eerst even over dat onderzoek. Wat hebben jullie precies gevraagd aan de politiekorps? Nou, naar aanleiding van de schietpartij in Alfa aan de Rijn hebben we een uitgebreide vragenlijst opgesteld. Die hebben we hebben alle 25 korps in Nederland gestuurd. En we hebben eigenlijk aan ze gevraagd hoe het zit uh, met alle wapenvergunningen. Dus uh, hoeveel er zijn, maar ook hoeveel er gecontroleerd zijn uh, in 2011, in 2010. Maar ook bijvoorbeeld heel specifiek uh, na de schietpartij in Alfa aan de Rijn. Uh, en wat dan de uitkomsten zijn van die extra controles hè, na Alfa aan de Rijn. Of er wapens in beslag zijn genomen. Of dat de vergunningen zijn ingetrokken. Nou, al die vragen hebben we gesteld eigenlijk. En daaruit bleek. Nou, daaruit bleek eigenlijk dat uh, de meeste korpsen het zelf ook niet weten. En dat ze die cijfers uh, niet konden leveren. Uh, en als ze ze al konden leveren, dan duurde het ontzettend lang voordat we ze hadden. En dat betekent dus dat de politie het zelf ook niet goed bijhoudt. Maar kun je je afvragen waarom het een probleem zou zijn als de politie niet van de vergunning op de hoogte is? Nou ja, er kunnen allerlei gevolgen zijn, maar je kunt niet één op één zeggen: omdat de top niet op de hoogte is, is dat in dat incident gebeurd. Maar een van de concrete zaken is bijvoorbeeld wel dat naar aanleiding van Al van der Rijn is gezegd: we gaan 100% van de wapenvergunningen opnieuw controleren. Dat is gezegd omdat het overzicht over die vergunningen ontbrak. Is dat ook gebeurd dan? Uh, ja, dat weten we dus eigenlijk niet zo goed. Omdat uh, als je dan vraagt aan de korpsen van uh, hoeveel hebben jullie gecontroleerd... Dan, uh, dan weet in ieder geval de helft van de korpsen daar geen antwoord op te geven. Dat zijn dus de vanafste bevindingen. Ze weten het dus gewoon niet. Hoe kan het, het niet. hoe kan het dat de politie zo weinig overzicht heeft? Uh, ja, dat komt eigenlijk door het systeem dat ze gebruiken. Dat is in 2006 uh, aangekocht. En uh, die functie om dus, uh, dat soort generieke cijfers uh, te, te, te maken... Uh, die uh, is uit geldgebrek uh, niet, uh, niet gebouwd. Ja, dat is de hele simpele verklaring. Is dat bekend bij bijvoorbeeld de minister van Veiligheid en Justitie? Ja, zeker. In, in 2009 is het gebrek ook al geconstateerd... door de Inspectie voor de Openbare uh, Orde en Veiligheid... een onderdeel van het ministerie. Um, en uh, is er sindsdien ook bij de korpsen bekend en bij de minister. En sindsdien wordt er eigenlijk ook wel nagedacht over... ja, wat, uh, wat moeten we daar nu mee? En wat moeten ze ermee? Nou ja, ze zijn dus aan het inventariseren uh, uh, wat ze eigenlijk willen weten van dat systeem. Welke cijfers ze eigenlijk nodig hebben om uh, goed beleid te kunnen voeren. Uh, maar verder dan die inventarisatie zijn ze nog niet gekomen. Ik hoor een kamerdebat aankomen, Ilan. Ja, dat zou kunnen, maar iedereen houdt voorlopig even zich gedijst... omdat ook uh, de Onderzoeksraad voor Veiligheid uh, een onderzoek doet naar aanleiding van Alphen... en deze vraag ook meeneemt en uh, eind september met aanbevelingen komt. Uh, en nou ja, dan zal iedereen wel, uh, wel zich gaan roeren, denk ik. In hoeverre hebben de politieleidingen nu ook laten weten... dat ze zelf ook verbaasd zijn over het feit dat ze het niet weten? Nou, echt verbaasd hebben ze niet gereageerd. Ze hebben eigenlijk gewoon gezegd, ja, we weten het niet. En uh, ja, uh, de verbazing sprak daar niet uit, nee. Genoeg vragen voor later in de uitzending. Dan gaan we naar Utrecht. Burgemeester Wolfsen geeft toe dat er te weinig is gedaan om een weggepest homostel te beschermen. De twee mannen uit de wijk Leidse Rijn voelden zich gedwongen te verhuizen. Wolfsen moet zich op dit moment verantwoorden over zijn optreden in die kwestie voor de Utrechtse gemeenteraad. Verslaggever Matthijs van de Wiel is op het stadhuis in Utrecht. Matthijs, die twee mannen zijn verhuisd omdat ze gepest werden en zich niet genoeg gesteund voelden. Ja, precies. Nou, gepest is uh, zacht uitgedrukt. Ze werden geregeld uitgescholden over een hele lange periode, getreiterd. Een auto is bekrast, de banden lekken, stoken, ramen van hun huis werden ingegooid. Ze hebben in totaal zes keer aangifte gedaan. En het is de politie niet gelukt om de daders te pakken. Er was te weinig bewijs, zei de politie. Nou, en zij zeggen dat er te laat en te weinig actie is ondernomen. En het stel voelt zich niet serieus genomen door de gemeente... voelt zich niet gesteund door de instanties. En daar hebben ze een punt, vindt de burgemeester... Dus... Ja, ja. Nou, de burgemeester heeft uh, gezegd dat op een aantal punten er fouten zijn gemaakt, inderdaad door het OM, door de politie en door de gemeente. Hij heeft gedeeltelijk het boetekleed aangetrokken. Uh, het heeft bijvoorbeeld te lang geduurd voordat er een camera is opgehangen daar in de wijk, in uh, nieuwbouwwijk Leidse Rijn. Het heeft ook een keertje acht maanden geduurd voordat er een getuige van een van die treiterijen werd gehoord. Het was echt een misser, zei de politie. De communicatie met de slachtoffers was niet goed. Wolfsen, de burgemeester, die zegt dat het afschuwelijk is wat er daar in de wijk is gebeurd. Op die vier punten wat het, waar het mis is gedaan, dat ons dat, dat, dat, dat zeer spijt. Er is, er is geen misverstand over mogelijk. Hier, dit zijn de zaken waar je buikpijn van hebt. Dat zegt hij, maar tegelijkertijd uh, benadrukte hij vooral wat er allemaal wel goed is gegaan. Hij zei, we hebben gedaan wat we redelijkerwijs konden doen. Het heeft ook tot uh, halverwege de middag geduurd voordat uh, Wolf zijn excuses aanbood aan die twee slachtoffers. En zei dat het een persoonlijke nederlaag voor hem was. En hoe reageren die slachtoffers daarop? Die zijn teleurgesteld, ze waren allebei aanwezig. Ook met, samen met een advocaat die hun belangen behartigt. Ze hadden eigenlijk veel meer verwacht vandaag. Wat bij mij nu blijft hangen is het feit dat ze meer bezig zijn om uh, het eigen straatje schoon te houden. Ja, het is, het is wel wat zuinig, ja. Wat er had moeten gebeuren, dat is dat deze jongens die hadden aangepakt moeten worden. En dat, dat is ook onze grote frustratie. We, we hebben heel veel moeite gedaan... Maar keer op keer werden die jongens niet, niet gehoord of niet aangepakt. Er had een veel beter signaal naar die jongens toe moeten gaan. En nou, dat is wat ik echt bijzonder heb, heb gemist. De twee hebben het er ook niet bij laten zitten. Ze zijn eerder deze zomer naar het gerechtshof gestapt... om het OM te dwingen om die jongens toch te vervolgen. Dat is niet gelukt. En nu zijn ze bezig met de voorbereiding van de nieuwe procedure. Ze willen een schadevergoeding van de gemeente... voor het leed dat ze hebben geleden. Ze hebben een huis voor veel te weinig geld moeten verkopen... en ook het de leed de schade, omdat ze zeggen dat de gemeente nalatig is geweest bij hun bescherming. En ze vinden Wolfsen dus wat zuinig tot nu toe in ieder geval. Ze hadden meer verwacht, horen we net. Hoe, hoe denkt de gemeenteraad daarover? Die is heel kritisch. Er werden grote woorden gesproken vanmiddag tijdens het debat. Wat je op de achtergrond hoort, dat uh, duurt nog steeds voor. Het, het dat er een probleem is met deze burgemeester. Er zijn eerdere incidenten geweest. En uh, het geduld van de raad is bijna op. De fracties maken zich zorgen over dit soort discriminatieproblemen. Want die komen vaker voor in Utrecht. En ze zijn ook vooral heel erg kritisch over het optreden van de burgemeester. Ze vinden dat hij te weinig betrokkenheid uh, toont bij de slachtoffers. Dat hij te weinig zichtbaar is geweest op de straat. Uh, veel kritiek van alle fracties. Het vers daarin gaat de Stadspartij Leefbaar Utrecht. Die wil van deze burgemeester af. Laat ik het zo zeggen. Het is een zoverste streepje aan and nah aan het rijtje van dingen die niet goed gaan. En ik ben al op een eerder stadium eh, tot de conclusie gekomen... dat ik deze burgemeester eh, onvoldoende sterk voor de stad vind. Eh, ik zou het heel verstandig vinden als hij zo langzamerhand is wat anders ging doen. Dat is Vincent Oldenborg. Maar ja, dat, die stadspartij, dat is maar één zetel in de oppositie. De meerderheid van de raad die gaat niet zo ver. En het ziet er naar uit dat Wolfse er hier in de gemeenteraad vanmiddag afkomt... met een waarschuwing en een oproep om in de toekomst zichtbaarder te zijn en daadkrachtiger. En als het debat binnenkort is afgelopen op korte termijn voor half zeven. Dan zult u Wolfsen ook nog bij ons zometeen zelf aan het woord horen. Matthijs van de Wiel was dat vanuit Utrecht. Staatssecretaris Henk Bleker beslist in september... wat er met Orca Morgan moet gebeuren. Na een park in Tenerife of de vrijheid in. Bleker was vandaag voor overleg in het Dolfenarium in Harderwijk... nadat de rechter had bepaald dat hij alles nog eens zorgvuldig moet bekijken. Truje van Rijswijk wachtte op hem bij het bassin van Morgan. <klaars> De verzorger van morgen geeft er een visje en dan kietelt hij er op de luchtgat en dan doet ze dat even. Ze kan echt met hem communiceren. Ze begrijpt wat hij wil. Voor een visje uiteraard. Als hij zegt draai je om, dan doet ze dat. Ze is reuze aanhankelijk. Als hij even wegloopt, dan gaat ze hem achterna. Hij zoent erop op haar neus. Okay. Meneer Bleken, we hebben, en dat kunnen we nu nog zien... die uh, trainer van uh, morgen bezig gezien. Ik zie dat beest nog niet in de oceaan wilde dieren vangen. Nog niet. En uh, daar is ook heel veel twijfel over of dat uh, überhaupt kan. Ja, voordat, uh, voordat ik een besluit neem, een nieuw besluit... nadat de rechter het eerdere besluit als het ware terug heeft gestuurd... wil ik echt uh, heel veel zekerheid over de vraag of het dier überhaupt een kans maakt om soorteigen gedrag te vertonen in de oceaan en te overleven in de oceaan. Dat gaat u niet lukken. Er zijn deskundigen die het één beweren en er zijn deskundigen die het ander beweren. Ja, en, en dat blijven ze doen. Ja, en ik wil, ik wil die, die beweringen wil ik allemaal goed naast elkaar hebben liggen. Het is wel zo, ik vind het dier terugzetten in de oceaan, in de wetenschap... dat er een behoorlijke kans is dat het fout gaat... Dat kan ook niet. De mensen die daarvoor zijn, die zeggen van, maar er is ook een behoorlijke kans dat het fout gaat als je er naar Tenerife stuurt, naar een pretpark. Dus inpassen. Ja, dat is de volgende stap dan. In de eerste plaats moet ik zeggen, dit nu, dit kan niet lang meer duren. Er zit hier dit bassin, uh, geen soortgenoten. Uh, dit duurt al te lang. Laten we daar duidelijk over zijn. Dus dit moet zo snel mogelijk uh, afgelopen zijn. Daarom moet die procedure ook snel doorlopen. Dus we kunnen niet blijven studeren en discussiëren. Want daar wordt uh, Orca morgen niet beter van. Hoeveel tijd hebt u? Uh, ik wil graag in september een besluit. U zegt, uh, ik moet het allemaal nog eens bekijken. Maar dat had u natuurlijk moeten doen voor die vergunning afgegeven werd. Nou, daar kun je over twijfelen of dat allemaal op die manier had, gemoed, had gemoeten. Maar de rechter heeft een uitspraak gedaan. En ik ben iemand die de rechtsstaat hoog heeft. Dus ik hou mij aan... Wat de rechter over orka heeft gezegd. Dus dat ga ik helemaal opnieuw degelijk bekijken. Ja, Maar bent u vandaag wat wijzer geworden dan? Ik ben. Alles ja, ik, wat, ja. Dat wisten we toch al? Ja, ik ben heel veel wijzer geworden. Ik ben heel veel wijzer geworden. Uh, en ik heb ook een paar, twee, drie hele specifieke vragen. Zijn er? De vraag is of deze orka, dit type orka. wat laat ik zeggen, in het de noordelijke deel van het de Atlantische Oceaan is gevonden. of die nou wel of niet alleen maar kan overleven in een groep. Er wordt ook wel gezegd dat het is eigenlijk een, een type orka dat voor een deel ook een beetje half bij een groep horend het toch kan redden. Okay. Uh, nou, het tweede is uh, als je dan eenmaal de stap hebt gezet, kan het wel, kan het niet. Ik wil weten of de omstandigheden, waaronder het dier. ...komt als het verplaatst gaat worden of die ook naar Nederlandse maatstaven verantwoord zijn. Dat heeft de rechter mij eigenlijk ook toe opgedragen en dat ga ik ook doen. Dus ik wil ook meer informatie, ook van de Spaanse autoriteiten, over de locatie op Tenerife waar dit dier uh, naartoe zou gaan. En drie? En drie is dat ik het nu nog niet weet. Oké, okay, dan moeten we het meedoen dan. Oh. Okay. Zometeen moslims in Nederland vieren het einde van de ramadan met het suikerfeest. Wijn als Zwaan, hoe staat het ervoor? op de Nederlandse ja, Iets bij. zo best eigenlijk. 140 kilometer alles bij elkaar. Wat meer dan gebruikelijk. Dat komt omdat er rond Amsterdam een uh, klein verkeersinfarct ontstaan. Er waren eerder vanmiddag problemen op de A10 West, nabij nou, de Koentunnel. Ongeluk. Rijstroken zijn alweer een tijdje vrij, maar op, vooral op de omleidingsroute is het nu heel erg druk... ...staat richting de Zeeburgertunnel tussen Westpoort en de Zeeburgertunnel 19 kilometer. De A15 bij Gorkum, lange file richting Nijmegen, voorknopend Gorkum 15 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A27 naar Breda tussen Everdingen en de brug bij Gorkum 20 kilometer. De weg is wel weer vrij, maar rij gerust om via de A2 en de A15. Op de N15 vanuit Europoort staat bij Spijkenisse 5 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Er worden zorgen geuit over Europese banken. De topvrouw van het IMF kwam dit weekend al met waarschuwende opmerkingen. Nou, de Europese bankentoezichthouder die deelt die zorgen en de organisatie die de internationale boekhoudregels opstelt... vindt dat banken veel te weinig afschrijven op Griekenland. Waarschuwende woorden dus. Financieel redacteur André Meinema. André, op welke feiten baseren de waarschuwende instanties... zoals het IMF zich? Wat is volgens IMF-topvrouw Lagarde nou het probleem bij de banken? Nou ja, ze klinkt eigenlijk een beetje bezorgd... en als ze het feitelijk eigenlijk zelf zei... ik heb die toespraak nog een keer erbij gehaald. Wat ze eigenlijk zegt is niet veel anders dan wat ook in de voorbije weken en maanden... al geklonken heeft uit de mond van IMF of EBA of wie dan ook. Uh, het is dus niet zoiets als uh, misschien een beetje door de media uitgelicht... als zijn uh, we hebben plotseling een acuut probleem... of iets is helemaal aan het veranderen... en uh, goed. we maken ons heel veel grote zorgen. De kern is, en daar eindigt ze haar verhaal ook mee... we must act now, we must act boldly, and we must act together. En dus eigenlijk de hele boodschap voortdurend natuurlijk. We moeten gewoon ferm optreden. Wat ontbreekt, er moet gehandeld worden. Nu liefst en niet gisteren of, of, of, of morgen of overmorgen pas. En we moeten vooral samen doen. En nou, wat ontbreekt er dan volgens haar? Nou ja, ze maakt zich toen wel wat zorgen over de banken. In die zin eh, ook in het licht van de recente daling op de aandelenbeurzen, de financiële onrust, de gedoe rondom Italië, Spanje. Dat zorgt natuurlijk voor een hoop onrust in die hele financiële wereld. En eh, dat opgeteld bij het feit dat eh, veel banken gelukkig al een stuk beter voorstaan dan een jaar geleden, zijn er toch nog te veel banken die eigenlijk problemen hebben en die eigenlijk dus meer geld nodig hebben... zich moeten financieren. En wat ze eigenlijk ook gezegd heeft is van... dat zou zo snel mogelijk moeten gebeuren. Niet treuzel, niet wachten tot later, met, met extra kapitaal aantrekken. Liefst nu naar de markt. En als dat nu lukt, dan maar aankloppen bij het, het, het, het Europees noodfonds, het EVSF. Uh, maar in ieder geval zorg dat je geld in huis hebt voor als het begint te waaien. Want waar zou het toe kunnen leiden als de banken te weinig reserves hebben? ja, heel letterlijk gezegd, dan, dan waait zo'n bank om. Dan heeft ze te weinig wortel, te weinig stevigheid. En dan, dan gaat die kopje onder. Of het nou is aan Europese schuldencrisis... omdat ze te veel slechte rommel in huis hebben. Dan wel onvoldoende gefinancierd om klap op te vangen. Dan wel wantrouwen in de markt bij de klanten die hun spaargeld weghalen. Die kunnen van alles nog wat verzinnen als een bank onvoldoende gecapitaliseerd is. Er zijn natuurlijk stresstesten geweest voor de banken in Europa... naar aanleiding van de kredietcrisis. Kwam daar hetzelfde beeld uit... Nou, daar komt ook het beeld uit dat we, er zijn 90 banken getest, 8 zijn er gezakt, uh, en, maar 16 die haalden een heel klein zesje. En je zou kunnen zeggen, dus er zijn, zijn 24 banken in Europa, grote banken, belangrijke banken, onvoldoende gecapitaliseerd. moeten meer doen om geld aan te trekken. En de boodschap is dus eigenlijk weer, zowel bij de EBA, de, de toezichthouder, als bij het IMF, jongens, treuzel nog niet, wachten er niet mee, doe het vooral nu. En trekken die banken zich daar iets van aan? Gaan ze ook meer sparen? Nou, weet je wat die banken reageerden een beetje verongelijkt. Uh, in die zin dat banken zijn natuurlijk sinds de crisis al voldoende... Uh, de hele tijd al bezig met het ophogen van, van de buffers. Uh, met, met geld verdienen, met weer op, boven Jan komen. We hebben natuurlijk recentelijk allerlei cijfers gezien. kwartaalcijfers van banken die er echt goed uitzagen. Miljardenwinsten weer geboekt, links en rechts. Dat wordt weer toegevoegd aan het eigen vermogen... zodat die buffers beter worden... En eigenlijk wat de banken een beetje dwars zit, is het feit van mensen... Het, het is al zo onrustig in die financiële wereld. Gooi dan niet meer olie op het vuur door dat soort dingen te gaan roepen... waardoor iedereen begint te denken, oh, het gaat verkeerd met de bank... het gaat verkeerd met mijn bank. Uh, laat ons nou rustig ons werk doen. Bovendien is ons probleem niet zozeer, wat men dan noemt in technische termen... de solvabiliteit van de bank. Dus hoe financieel degelijk is de bank, hoeveel geld hebben ze in huis... maar vooral de liquiditeit van de bank. Dat is het, gewoon het, het, het geldverkeer. Bij de bank en tussenbanken onderling. En daar zit momenteel een hoop frictie... ten gevolge van het feit dat er zoveel onzekerheid in de markt is... waardoor banken eigenlijk een beetje argwanend naar elkaar zitten te kijken. Ze weten heel veel meer van elkaar dan een paar jaar geleden. Maar tegelijkertijd is men als de dood zo bang voor, voor problemen bij de collega-bank... waardoor ze zeggen, nou weet je wat, als wij geld over hebben... en banken hebben vaak overtollig geld... dan gaan we dat niet uitlenen aan de andere banken... Dat gaan we dat nu voorlopig eventjes stallen, parkeren bij de ECB... Wat heel ongebruikelijk is. En niet goed voor de economie. Nee natuurlijk niet, want daardoor stroomt het geld onvoldoende. En oké, okay, dat soort haperingen. Maar als je zegt dat de banken vragen, doe het rustig aan, uh, gooi geen olie op het vuur. Wat is dan de gedachte achter die opmerking van het IMF en ook anderen die zeggen dat ook het Europees uh, noodfonds een rol moet spelen en dat banken daar moeten aankloppen? Nou, het, is eigenlijk ook, het is vooral politieke druk uitoefenen. Zorg dat, dat, dat de druk maximaal blijft, zodat iedereen vooral doet wat hij moet doen en zo snel mogelijk. Bij het EUVSF speelt nog mee dat uh, dat is natuurlijk een. een, een, een dat hoofd, is dat noodfonds. Dat is het noodfonds uh, van 750 miljard. Dat moet eigenlijk groter worden, vindt men. Want dat moet meer armslag krijgen. Het moet ook meer mogelijkheden krijgen om met dat fonds dingen te doen. En wat tot nu toe is gebeurd, is dat we hebben gehakketak gehad over er zit genoeg in. Het was ook meer, was die niet te verkopen aan het politieke binnenland. En bovendien heeft de ECB de Europese Centrale Bank, die is moeten inspringen... daar waar de politiek het niet liggen. En doet de ECB nu allemaal dingen die ze eigenlijk niet helemaal niet wil doen. Ze willen maar geen staatsobligaties opkopen van andere landen. Liefst niet, want dan bemoeien ze zich ook met zaken... als uh, bezuinigingsrond in, in Italië. Dus laat het EVSF vooral het werk gaan doen. En vandaar dat Legarde bijvoorbeeld zegt... Van, nou ja, die banken die problemen hebben met kapitaal... laten ze aankloppen op de markt. Lukt het niet op de markt, dan zo snel mogelijk bijvoorbeeld bij het EVSF. Helder, André Meijnenma, dankjewel. Dan is het tijd voor het weer. Gerrit Hiemstra, gisteren hadden wij het met jou over orkaan Irene. Die hangt nu ergens boven IJsland en er waren twee scenario's mogelijk wat hier de oorzaak zou kunnen zijn. Of het gevolg natuurlijk wat de orkaan zou kunnen veroorzaken. Um, jij dacht gisteren volgens mij dat het wel mooi weer zou kunnen brengen hier. Denk je dat nog steeds? Ja, dat is nog steeds zo. Uh, dat uh, lage drukgebied wat het inmiddels is, dat uh, zorgt ervoor dat warme lucht onze kant wordt opgestuurd... En dat komt dan terecht in een hoge drukgebied. Eigenlijk bovenin een hoge drukgebied als je het uh, helemaal correct zou weergeven. En dat zorgt ervoor dat de bovenlucht dus warm wordt. En dat is stabiel, een wolking verdwijnt en dat levert ook aan de grond waar wij dan rondlopen, levert dat ook wat hogere temperaturen op. Dus de komende je komende twintig? Ja, daar gaan we wel uh, naartoe. Uh, f, Wie weet is, uh, Optimistisch? <laughs> nee, dat gaat echt wel gebeuren. Okay. Ik denk dat we donderdag of vrijdag... vrijdag zitten we al op 20 tot 24 graden, denk ik. En zaterdag misschien wel op een enkele plaats uh, 25 graden of zoiets. Dat is later in de week. Moeten we het eerst even hebben over komende nacht, Gert, Want je stelde dat er mist kan ontstaan. De eerste echte mistwaarschuwing ja. van dit seizoen? Ja, dat is weer het nadeel van zo'n weersituatie. Dat uh, als je zo'n hoge drukgebied in de buurt hebt, neemt de wind af. Op dit moment zitten we nog in vrij koude lucht. Als de wind dan afneemt, dan kan het behoorlijk afkoelen. En dat gaat het vannacht ook doen. Het wordt ongeveer 7 graden in het binnenland. Voor deze tijd van het jaar is het eigenlijk best wel uh, aan de koude kant. En dan hoopt het vocht zich op. En dat kan dan mistbanken uh, uh, ja, laten ontstaan. En dat is heel gebruikelijk in deze tijd van het jaar, zo eind augustus, begin september. Dan begint dat vaak. En uh, ja, je wilt zo'n eerste keer natuurlijk ook niet missen. Want vaak, nou. nou ja, heel veel mensen die ermee te maken krijgen, die zijn er nog niet aan gewend. Dus het verkeer, als dat de eerste keer ermee geconfronteerd wordt, dan zijn ze er nog niet aan gewend. En daarom is het belangrijk om dat juist nu goed te benadrukken. Oké, okay. mensen zijn gewaarschuwd morgenochtend. Mist voor de eerste keer weer dit seizoen. Gerrit Hiemstra, dank je wel. Fame Music Store in Amsterdam trok duizenden fans tijdens seniersessies van artiesten als Madonna, Prince en 50 Cent. Maar die tijd is voorbij. De winkel gaat volgend jaar na 21 jaar dicht. Josephine Trehe ging naar de winkel op het hoekje van de Kalverstraat in de Dam. Mariah Carey, Beastie Boys, dat is Kiss. Kees is uh, hoofdverkoper, die laat me op kantoor eventjes een... Uh... Wat oude foto's zien die hier aan de muur hangen, allemaal zwart-wit? Ja, dan stond er een uh, rij, uh, nou, tot halverwege de Dam. Ouderwetse biedeltaferelen, ja, dat was het Ja, als je aan dat soort dingen terugdenkt, dan, uh, ja, dan doe je nogal wat. Ja, is het hard aangekomen, uh, nieuws? Uh, het was wel een uh, mokerslag in mijn En gaat het helemaal toe, of gaat uh, het het Nee, het is gewoon, uh, uh, gaat, het gaat weg. Zeg maar. Klanten aan Ik de kassa, die informeren ook even naar... Uh, Einde van Fame. Het is superleuk om hier te werken. Het is geen vetbot, maar ja, de liefde voor muziek, eigenlijk. Want dat wordt toch wel een verschil? Stel dat jullie nou straks aan de slag moeten bij de Free Record Shop. Ik ga ook niet bij Free Record Shop werken. Nee, nee ja, dat is ook gewoon een uh, aflopende zaak, denk ik. Ja, is... Heeft u het gehoord, meneer? bezorgde klant. Ik ben uh, bezorgd, ja. ja. Ja, ze downloaden het allemaal, hè. Ja, je kunt wel overal uh, dvd's en muziek krijgen. Maar hier hebben ze gewoon alles uh, bijeen. Het is echt een heerlijk snuffelparadijs. Uh, hebben je al veel klanten, Kees, die hier uh, komen met uh, wat we nou hebben gehoord? Fame, heeft, Fame is een winkel, die heeft gewoon fans. Er is een Twitter-account Twitter uh, gestart van Fame moet blijven. Ja, dat... Uh... Ja, dat vind ik, dat, dat ik me echt wel wat. Ja. Dat vind ik echt fantastisch. Maar dat ja. gaat niet gebeuren? Ik ben bang van niet. Ik hoop het vandaag ervan van wel, maar ik, uh, ik zie dat zonder in, ja. Het einde van de muziekwinkel. En ik kan me ook al niet meer heugen hoe lang het geleden is dat ik zo'n muziekwinkel was. Nou, dat kan ook niet meer, dus Fame Music Store gesloten. Volgend jaar. Het uh, traditionele suikerfeest is in volle gang. De afsluiting van de vaste maand Ramadan. betekent dat veel scholen vandaag met lege bankjes zitten. Martin Krijgsman is, uh, ja, is locatiedirecteur van de Valentijnschool in Rotterdam-West. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook bij u veel lege bankjes vandaag? Ja, dat klopt. Want de mensen, de kinderen bij u, die hebben verlof gekregen. Ja, als ze uh, voor één dag uh, suikerfeest vieren, dan krijgen ze bij ons verlof. En hoeveel zijn dat er? Nou, we hebben in totaal 465 leerlingen en er waren er vandaag 133 aanwezig. Dus dat betekent dat er 332 vandaag verlos hebben. En dacht u, uh, we regelen maar iets voor ze, want anders komen ze toch niet? Uh, nou, we doen het al jaren op deze manier regelen. Alleen in het verleden hebben we altijd getracht om een studiedag te plannen op zo'n dag. Alleen uh, dat is dit jaar helaas niet gelukt, vandaar dat de school gewoon open is. Ja, en krijgt u dan geen last van de inspectie? Uh, nee, want wij proberen wel zo goed mogelijk uh, de, met de aanvragen en dergelijke om te gaan. En voor, voor het suikerfeest geven wij voor één dag verlof. Nou, want normaal gesproken is het drie dagen, hè? maar morgen moeten ze gewoon komen. Uh, ja, over het algemeen zijn uh, alle kinderen morgen weer terug. Een enkeling viert het uh, suikerfeest in het buitenland bij familie. En dan is er contact met leerplicht. Uh, en dan uh, wordt het toegekend uh, vanwege de reistijd. Uh, twee dagen. U zegt u had liever de school dicht gedaan vanwege een studiedag. Dat is niet gelukt. Dus hele kleine groepjes vandaag. Dat is een beetje sneu eigenlijk voor die kinderen dat die nou wel naar school moeten. Ja, zo zou je het kunnen zien, maar wat dat betreft proberen we hier dan het positieve uit te halen En ga je activiteiten doen die met de kleinere groepjes makkelijk te realiseren zijn. Dus we zijn vandaag bijvoorbeeld met de kleuters naar de supermarkt gegaan, omdat het thema supermarkt nu centraal staat. De groepen drie zijn gezellig met een groepje naar de kinderboerderij geweest. Gebeurt anders ook wel? Maar nu is het dan een extraatje. Ja, goed, nou, ik dank u wel. Martin krijgt wel morgen nog een beetje napraten op school over het suikerfeest. Tuurlijk, altijd. Hè. De kinderen zitten vol met verhalen. En dat is hartstikke interessant om van elkaar te horen hoe het bij elkaars religie gaat. Oké, okay, morgen op de Valentijnschool in Rotterdam-West. U hoorde de locatiedirecteur Martin Krijgsman. En na vijf uur gaan we vanzelfsprekend verder op het nieuws van NMS Nieuws over de wapenvergunningen. Dat uh, de politietop niet of nauwelijks zicht heeft hoe het zit met de verlening van die vergunningen. Nieuws daarop op onze site nms.nl. De reacties na vijf uur. Vanavond BNN Today. Het is toch helemaal niet belachelijk als jij toch in onbalans gebracht wordt. Ik Die Chinese zou wereldkampioen nee, nee, worden. Nee, nee, nee, echt, daar ben ik absoluut niet mee. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik zie jullie ook echt helemaal verkeerd. Okay. Luister en kijk mee op radio 1.nl. Het gaat letterlijk van de radar af. Maar je vond het niet eng. dus. Ik had wel het gevoel van er gaat hier wel iets speciaals gebeuren. Ik was wel gewoon alert. Radio 1, het nieuws van alle kanten. 60 jaar oranje op televisie. Dat werd ik echt kwaad. Dan zeg ik, dit is iets wat ik nooit geweten heb. En dat wrijft u mij aan. dat is zo gemeen. Zo gemeen. Kijk vanavond. Tien voor half elf. NOS Nederland 1.